10 uur, Marielle Hageman met het NOS Journaal. Twee Oostenrijkers die vorig jaar in Wenen met luchtdrukwapens op voorbijgangers schoten, komen vrij. Ze zijn veroordeeld tot 51 dagen cel, maar die hebben ze in voorarrest al uitgezeten. De mannen van 20 en 21 jaar schoten in september op fietsers, voetgangers en automobilisten. Verscheidene mensen raakten gewond. Als motief gaven de sluipschutters aan dat het hen een kick gaf om op onbekenden te schieten... De politie in Griekenland heeft 35 mensen gearresteerd... die betrokken zouden zijn bij het smokkelen van waardevolle oudheden. Op 13 plaatsen zijn invallen gedaan en huizen doorzocht. Bij het oprollen van het netwerk heeft de politie duizenden antieke munten gevonden... en een aantal metaaldetectoren. Uit de Christchurch Cathedral in Dublin... is het hart van de patroonheilige van de Ierse hoofdstad gestolen. Het hart van patroonheilige Laurence O'Toole zat in een houten, verzegelde reliquiehouder... De reliquiehouder in de vorm van een hart hing in een kooi met metalen spijlen. Vanochtend werd ontdekt dat de spijlen waren doorgezaagd. De reliquie stamt uit de 12e eeuw. In het havengebied van Rotterdam heeft een opvarende van een schip een val van 15 meter overleefd. De Russische man viel in een tank en liep daarbij alleen een vleeswond aan zijn scheenbeen op. Een gespecialiseerd team van de brandweer redde de Rus uit de tank. De inspectie onderzoekt samen met de zeehavenpolitie wat er is gebeurd. In de eredivisie voetbal heeft Herenveen in de jacht op de landstitel belangrijke punten verspeeld. In de uitwedstrijd tegen degradatiekandidaat Ado Den Haag bleef het 0-0. Tot voor de eerste keer dit seizoen dat Herenveen niet tot scoren kwam. RKC Waalwijk won voor eigen publiek met 1-0 van Hekkersluiter Excelsior. VVV Venlo boekte de vierde overwinning op rij door thuis NAC Breda met 2-1 te verslaan. Het weer kans op regen, vannacht koelt het af na een graad of 5. Er kan mist ontstaan. Morgen eerst zon, in de middag en avond regen. Het wordt zo'n 11 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie op de A12 Utrecht richting Arnhem... staat tussen afrit Wageningen en afrit Oosterbeek een file van 2 kilometer. Dit was de Verkeersinformatie. Nogmaals, goedenavond. Nog steeds leuk om naar te kijken, AZ Heracles, na die uh, rode kaart. Andy? Nou ja, leuker omdat het misschien wel spannender wordt van 3-0. Dan denk je het is bekeken. Het staat 3-1 na de penalty voor Heracles benut door Overtoom en de rode kaart voor 4-gever. Een aanvaller eraf bij AZ, dat was Holmen. Een verdediger erbij, naar Klavan vierde jaar AZ, daarvoor vier jaar Heracles. En dus kan het bij 3-1 als Heracles druk gaat zetten nog spannend worden in Alkmaar bij dus 3-1 in het voordeelmodel van AZ. En in dit laatste uur van uh, Langs de Lijn krijgt u nog de gebruikelijke overzichten. En het buitenlands voetbal hebben we extra aandacht voor Engeland. Pick up the pieces van de average white Band. Andy, wat is er nou weer aan de hand? Vijf minuten geleden maakte Gert-Jan Verbeek bij een overtreding geconstateerd van Bossen een uh, opmerking richting de vierde man. En ik zag die vierde man al iets in zijn microfoontje zeggen. En nu ligt het spel stil en Ruud Bossen heeft Gert-Jan Verbeek naar de tribune gestuurd. Dus bij... Uh, Excelsior, of Excelsior, bij Herakles zit de uh, tweede man. En dat is uh, Henry Cruze, op de bank, omdat het Bos al geschorst was. En nu ook de tweede man, terwijl, terwijl uh, Verbeek uh, de, echt op een, een plekje staat als op een voorsteven van een schip. En nu uh, gaat hij een paar treden omhoog en mag hij op het hoekje gaan zitten. Hij deed net alsof hij van niets wist, maar ik, uh, ik zag het uh, gebeuren, want uh, je voelt dat soort dingen aan. Hij uh, was al niet helemaal tevreden en blij met uh, zoals het uh, ging... 3-0 voor. En dan toch nog in de problemen komen. Door die rode kaart. Nu staat het 3-1. Nog verder geen problemen hoor. Maar ik denk dat zo dadelijk. Elty door, want daar was hij ook zeer ontevreden over. Omdat hij niet hard genoeg werkte. Uh, vervangen gaat worden door Ruud Boymans. Uh, is het uh, AZ in balbezit. Uh, 3-1 de voorsprong voor AZ. 64 minuten gespeeld. Balbezit voor Esteban. Omdat uh, van de bal even terugspeelt naar zijn keeper. Gaat de bal hard naar voren. Moet Elty door de lucht in? Ja, die gaat wel de lucht in. Maar een meter of zes bij de bal vandaan. En dan heb je weinig kans om die bal te koppen. Dus gaat de bal over de zijlijn. En mag. Mag er gegooid gaan worden door Mike de Wierik. De vervanger van Breukers heeft dat gedaan naar Douglas. Douglas raakt de bal kwijt en dan uh, is het Elm. Met die mooie slepende bewegingen die de bal meeneemt. En een prachtige, nou nee, net niet. Want het is de opening zag er prachtig uit. Maar het was net iets te hard voor Gubonsson. En dus gaat de bal weer over de zijlijn. Uh, Gertjan Verbeek van Beek zit tussen het publiek. Zonder klappertje. En uh, dat doet het uh, de rest van het publiek wel. En zal balen. Want vorige week mist die viergever. Want die heeft rood gekregen tegen de Graafschap uit. En uh, zelf zal hij daar ook op de tribune moeten gaan zitten. Balbe zit voor AZ. We zitten in de 66 e minuut. Terwijl er een enorme overtreding wordt gemaakt door de Wat voor kaart gaat daar komen? Het is uh, Ruud Bosse die met een kaart gaat komen. Het is hij Marcel de Het is geel. Maar het is echt een pikkelharde uh, overtreding. Die uh, gemaakt werd op uh, goet En uh, nou, hij, gaat, ja, bikkel hard, oh, hij gaat hard op zijn voet staan van goet En dat uh, is pijnlijk. Nou, te keer gele kaart. Het wordt wat onvriendelijker. Het goede, het hele goede spel is er vanaf. Het is nu vechtvoetbal geworden. Maar dat maakt het ook wel weer zo leuk. 3-1. AZ leidt, leidt tegen Heracles uit Almelo. RKC tegen Excelsior eindigde in 1-0. De goal viel voor rust en was van Joffrey Castillon. Je had veel kansen nodig, maar uiteindelijk was het wel raak in de eerste helft. Ja, ik denk dat ik uh, wel redelijk aan de wedstrijd begon. Ook uh, mijn kansen gecreëerd. En het uh, is toch een beloning voor mezelf dat hij dan toch erin gaat. Je voelt je wel prettig aan die linkerkant voorin bij RKC, heb ik het idee. Um, ja, van nature ben ik toch gespitst. Dus ik wil liever in de spits. Maar met de komst van uh, Neymet, die ook een goede spits is... Uh, moest ik op de bank uh, beginnen de laatste weken. En uh, nu ten voordeel geblesseerd is, uh, is er een plekje vrij aan de linkerkant. En uh, die probeer ik zo goed mogelijk in te vullen. Die kans heb je ook wel weer gepakt vandaag. Ja, ik denk het wel. Uh, ik denk dat de, tra uh, de trainer wel tevreden kan zijn uh, met mijn spel vandaag. Is het een positie voor jou ook een beetje vanaf die linkerkant? Ik vond van wel. Um, ja, ik kan nu wel spelen, maar ik zeg uh, nogmaals, uh, ik ben een spits. Ik wil natuurlijk uh, het liefst in de spits spelen. Maar uh, als ik uh, aan de linkerkant in de basis kan starten, start ik dat graag. Nu is Kevin Blom nu uh, in de burelen hier bezig om naar de beelden te kijken. En of het wel een doelpunt voor jou is of een eigen uh, doelpunt van Van Steensel. Wat denk jij? Uh, ik heb het niet goed kunnen zien. Ik, uh, ik heb wel kunnen zien dat hij nog aangeraakt werd uh, in het doelmond. Maar uh, ik hoop dat hij op mijn naam komt. Ja, dat, uh, dat is hem wel raar. Dat toch scheids <laughs> Ja. <laughs> Hoe belangrijk is deze overwinning voor jullie, RKC? Want Excelsior komt hier thuis. Dan denk je, moeten we winnen. Maar dan wordt het een hele lastige wedstrijd. Ja, uh, van tevoren wisten we natuurlijk dat het uh, niet een makkelijke wedstrijd zou worden. Elke wedstrijd is natuurlijk uh, best lastig voor ons. Maar uh, ik denk dat we ja, gelukkig goed stand hebben kunnen houden. En uh, eerste helft speelden we aardig tweede helft wat minder. Hoe komt dat? Ja, ik heb geen idee. Hetzelfde uh, ging ook drukken. En uh, ik denk dat wij verzuimden om ons eigen spel te spelen. En uh, daardoor uh, een beetje achteruit uh, liepen en achter de feiten liepen. Maar uh, gelukkig hebben we de ene over de streep kunnen trekken. Belangrijk hè, voor jullie? Ja, zeker. Uh, nu staan we op 31 punten, een beetje in de mot En uh, nu wordt het nog heel lastig dat we op de laatste plek gaan eindigen. Castellon, hij is van RKC. Hij scoorde voor RKC en deed dat tegen Excelsior. En dus won RKC met 1-0. De trainer van Excelsior heet John Lammers. John, hoe vaak heb je hier gestaan voor onze camera... dat je goed had gespeeld, maar met 0 punten dit seizoen? Nou, ik vond het vandaag niet echt heel goed. Dus euh, ik vond dat we vandaag een aantal spelers, die waren aardig in vorm. Hè, die zaten aardig in de wedstrijd. Maar ik vond dat er ook een aantal spelers het niveau niet haalden dat we vorige week hadden. En door die frisheid en doordat je niet allemaal in de, in de wedstrijd zit, denk ik dat je vandaag op staat. Kun je daar namen noemen? Nee, maar dat, dat doen we morgen nabespreken. Ik bedoel, er zaten een aantal spelers zaten behoorlijk in de wedstrijd... maar er zaten ook een aantal spelers niet in de wedstrijd. En dat kan wel eens gebeuren, maar dan moet je je taken uitvoeren. Eh, ik vond dat we daarin eh, ja, nog wel eens een keer tekort kwamen. Hè. Je hebt, we hadden afgesproken om compact te spelen. Je zag aan hun opstelling dat ze, dat ze ons wilden slachten in het omschakelmoment. Ze hadden heel veel snelheid voorin. En uh, dan moet je in, in je omschakeling moet je proberen zo snel mogelijk compact te komen. En Wij wilden wel graag naar voren lopen, maar de, teruglopen was wat minder. Dat het duurde lang voordat jullie ook in de wedstrijd komen. Dat duurde ongeveer een half uur in, in de eerste helft. Toen kwamen jullie, toen durfden jullie ook hier en daar vast te zetten. Moest RKC wat meer achteruit? Ja, nee, dat klopt. Maar nogmaals, ik vond dat wij daarin te weinig uh, creëerden. We hadden uh, denk ik misschien wel het overwicht uh, op voetbalgebied. Uh, we waren veel in balbezit, maar echte kansen kwamen daar niet uit voort. En dat is toch wel uh, ja, jammer. Dan de tweede helft. Dan, dan moet je van Steensel weer als extra spits, noodgreep. Dan valt de bal ook niet goed, hè? Eigenlijk niet één keer. Nee, dan moet je een beetje geluk mee hebben. He, op de laatste die vrije trap die dan weer net niet over de eerste man komt. Dat is zonde, want dat zijn toch wel kansen. En daar moet je gewoon wat, wat, wat geluk mee hebben. En dat hadden we vandaag niet en dat, dat dwing je ook niet af. Hoe zorgelijk is het nu, John? Nou, hoe zorgelijk is het? We wisten waar we stonden. En we wisten dat we een moeilijk seizoen zouden tegemoet gaan. Dus uh, ja, je moet volgende week proberen weer de knop om te draaien. En ook al ga je naar Heerenveen, ook daar kun je punten pakken. John Lammers, de trainer van Excelsior, in gesprek met Jan Roels. En het is zorgelijk voor Excelsior. Het heeft uit 24 wedstrijden 15 punten. Daarboven staat de Graafschap, dat heeft 22 wedstrijden. Twee minder dus en 16 punten. De Graafschap gaat morgen op bezoek bij Vitesse. En dan is het gat met de rest. Is maar liefst 10 punten tussen Excelsior en VVV, ADO en NAC... die allemaal 25 punten hebben. Trouwens FC Utrecht ook, maar die hebben nog een wedstrijd... morgen tegen NEC te goed. Nou, dan mag jij, Andy. Wordt het spannend uh, nog? Ik weet het niet, Ronald. Het valt me een beetje tegen dat Heracles niet meer druk zet richting uh, de verdediging van AZ. Mannetje meer, 3-1 achter. Uh, wel wat harder is het allemaal geworden. Wat uh, gemene overtredingen. En wat ik uh, niet gewend ben in uh, Alkmaar. Maar uh, een vervelende spreekoren richting uh, Scheidstad de Bossen. Die uh, toch ook zijn best doet, zoals iedereen zijn best doet. Uh, en dat is uh, nergens voor nodig, want we hebben tot nu toe een hele aardige wedstrijd gezien. Die in de tweede helft natuurlijk heel anders is geworden. Omdat het toen wat meer vechtvoetbal uh, is geworden. En een mooie uh, spel, naar, met name dat doelpunt van Maher, dat was zo'n mooie, de 3-0. Daarna die 3-1 en dat uh, staat nog steeds op het scorebord, die stand bal balbezit voor Heracles, via van Linden. Maar het tempo is er helemaal uit. Omdat AZ natuurlijk aan het terughangen is. Om de spelers van Heracles op te vangen. 3-1 de voorsprong. Dat moet je gewoon vast zien te houden. Ik kijk naar de tribune. zie Gert-Jan van Beek zitten. Die heeft... Uh, uh, bezoek gekregen van Ernest Stewart. En dan samen kunnen ze overleggen hoe het uh, verder gaat, de die directeur van AZ. Als de bal weer helemaal weggeramd wordt uit de verdediging van AZ... en opgevangen wordt door keeper Pasveer. Ja, een uh, aanvaller eruit, een verdediger er weer bij. Dat uh, heeft consequenties voor AZ in aanvallend opzicht. Als uh, wel nu uh, Heracles even weg lijkt te zijn aan de linkerkant... maar het lukt niet, want Everton komt niet in balbezit. 71 minuten gespeeld in half maar bij AZ Heracles stand nog altijd 3-1. Emily Sandé met Next To Me. AZ Hierakles 3-1 nog steeds. En die houtkamp. Ja, dat was wel even schrikken bij een uh, forse botsing. Ik, ik zou het bijna een huntelaartje noemen. Uh, hoofden tegen elkaar. Uh, Everton en Moijezander. En Moijezander zit nu naast het doel. En uh, de dokter en de visio erbij. En even op het veld. Gewoon een paar krammen in het uh, keiharde Finse hoofd En hup, daar loopt hij alweer. Ik vind het wel hoor. Maar wel uitkijken geblazen voor AZ. Omdat Overton de bal aan Duarte geeft. Duarte naar de opkomende Looms. Looms met de voorzet. Moet de bal koppen. Ja, als ik uh, Everton was, dan zou ik uitkijken. De bal wordt ook weggekomt door Klavan. Maar opgevangen door Heracles. 3-1. De voorsprong voor AZ. We zitten in minuut 76. Met balbezit voor Te Wiering. Die schiet is dus van heel ver. Raakt uh, Paulsen. En dan komt de bal bij Duarte terecht. En Duarte wordt uh, door Moizander... Onder luid applaus aan de bal afgelopen. Die stelt de bal over de zijlijn. Een gat in je achterhoofd. En dan uh, gewoon gehecht worden naast het doel. Dan uh, heb je toch wel grote klas En dan ben je een echte bikkel. En dat mag je mooi zander wel uh, nageven. Balbezit weer voor Heriktes. Dat constant balbezit heeft. Omdat de AZ niets anders doet dan verdedigen. Is het de man geboren in Alkmaar. Rienstra die de bal opbrengt. Speelt hem naar buiten. Naar Looms geboren in Almelo als ik het wel heb. En die speelt de bal dan via Duarte weer terug. Is het Rinsta weer. Rinsta naar Duarte. Duarte naar Overtoom. Overtoom, geboren in Opdam. Hier niet al te ver vandaan. Levert de bal zomaar in. Speelt een hele matige wedstrijd. Heeft dan wel die penalty gemaakt. Maar levert de bal zomaar in. En dan kan AZ overnemen met Maarten Martens. Heel weinig van gezien van de Belg. En ook nu weer wordt de bal makkelijk ingeleverd door AZ. En is het Duarte die weer oppikt. En de bal aan Rinsta geeft. Twee wissels staan er klaar aan beide zijden om te aan de ene kant is het Ruud Boymans. Die zal waarschijnlijk voor Altidor doorkomen. En aan de andere kant uh, zie ik klaarstaan uh, Gorillë. En dat is een uh, aanvaller om toch wat druk richting het doel van uh, Esteban te gaan zetten. in het restant van deze wedstrijd. Want dat gebeurt te weinig nadat uh, die overtalsituatie is gekomen voor Herakles. Nu uh, goed ingrijpen van Palsen. bal even terug naar Elm. Elm moet een spel verleggen. Naar de andere kant doet dat niet en wordt van de bal afgelopen. Is het Douglas die uh, door Martens uh, weer van de bal af wordt gelopen? Gaat de bal over de zijlijn en kunnen we nu met een gerust hart allemaal gaan wisselen. Aan de ene kant gaat inderdaad Altidore eruit en komt Ruud Boijmans. En eens even kijken wie er bij Heracles gaat komen. Ja, dan moet uh, die meneer met dat bord, dat is Jochem Kamphuis, die moet weer een heel ander nummer uh, gaan uh, intikken. En denk ik dat Looms naar de kant gaat Vervangen te gaan worden door die nieuwe man, de aanvaller. Drie verdedigers nu bij Heracles en de nieuwe man is Ninos Goudie. die gaat komen. Kijken wat dat in het laatste kwartier gaat opleveren voor Heracles. nog altijd 3-1 de voorsprong voor AZ. Bij de wedstrijd VVV-NAC was het Nak dat heel lang op een voorsprong stond, 1-0. Maar in de laatste 10 minuten van de wedstrijd, nou zeg maar misschien 5 minuten van de wedstrijd, scoorde VVV nog twee keer en won. En um, Jeroen Elshoff praat na met de trainer van NAC en die heet John Karelsen. Dat is een behoorlijke tegenval. Ja, als je de wedstrijd uh, domineert na de 1-0, uh, geen vuiltje aan de lucht. Uh, we speelden vrij aardig. Ik kon een goed balbezit houden. En dan is het uh, triest dat je in een paar minuten tijd... Uh, door twee in die wedstrijd weggeeft. is de fout van de Rouwelaar, Daardoor wordt het 1-1. Neem je ploeg kwalijk dat ze daarna kennelijk zoveel slag raken... dat VVV kans ziet om de wedstrijd ook nog te winnen? Nou, ik vond het niet eens dat wij verslag waren. Alleen uh, dat volgende moment kwam er heel snel uh, uh, achteraan. Dus uh, we hadden niet eens tijd om van slag te raken. Dus uh, ik weet ook niet of de vrije trap was, uh, die tweede. Maar goed... Uh, ja, al met alles in natuurlijk een tegenvallen. Want uh, nogmaals, je controleerde uh, de wedstrijd. En uh, het was eigenlijk gewoon uitvoetballen. En dan dit. Je zegt je controleert de wedstrijden. Dat doen jullie zeker in de tweede helft naar de voorsprong. Viel de eerste helft jou tegen van jouw ploeg? Uh, ja, we hadden wat moeite uh, om, uh, om echt goed druk op hun, uh, hun opbouw te krijgen. En uh, daardoor kregen ze wel wat kansen. Ook wel een beetje door, uh, door uh, slap verdedigen van ons. Bijvoorbeeld die kans van uh, Noordvoog. Uh, die uh, vrije trap die ze kort nemen op de 16 ja, Dat is toch even een kwestie van opletten En dat uh, moet je toch bij jezelf zoeken Dat is, dat is niet omdat VVV dan zo goed speelt Maar dat is omdat wij uh, gewoon even niet uh, attent zijn En dat is jammer Alleen uh, het bleef nog steeds 0-0 uh, En uh, we zaten goed uh, um, uh, in de wedstrijd uh, Vooral de tweede helft en, uh, We krijgen dan een lucky goal mee natuurlijk uh, dat, dat moet je ook niet, uh, niet vergeten VV kreeg nog wat kansen in het begin uh, van de tweede helft. En op een gegeven moment dan heb je zoiets van... nou, uh, hij, is, uh, hij is binnen, want uh, je geeft niks meer weg. En uh, je hebt de controle, je pakt alle tweede ballen. Uh, je combineert goed. En dan denk je van, nou, uh, een paar minuten uitzingen... en dan, uh, dan is hij binnen maar. Helaas. puur feitelijk, als we nu gaan kijken naar de ranglijst... Ja, uh, zitten jullie in de problemen? Ja, dat klopt. Dat uh, kan ik niet ontkennen. Dat Normaal een resultaat moeten halen vandaag. Dat, dat had uh, uh, wat lucht gegeven... Dat hebben we nagelaten. En nu uh, wordt het uh, keihard om uh, boven de streep te blijven. Ja, is er nou zoiets van... Uh, ja, dat, dat, dat vragen wij journalisten altijd. Moet je hierover gaan praten? Uh, hoe ga je dit aanpakken? Nou kijk, als we nou weggespeeld uh, zouden zijn vandaag... dan uh, moet je er wel over praten. Maar dat vind ik totaal niet. En, uh, iedereen maakt fouten en dat uh, moet je zoveel mogelijk uitbannen. En daar ben ik voor om dat uh, voor elkaar te krijgen bij de spelers. Alleen uh, vandaag is dat niet helemaal gelukt. En, uh, Qua spel uh, vind ik niet dat het reden is uh, tot paniek. Uh, want nogmaals, tweede helft was ik wel tevreden over. Geen paniek, maar wel zorgen. Ja, natuurlijk heb ik zorgen. Kijk, uh, we staan in een, uh, op een positie waar je niet wil staan uh, met NAC. En dat. Uh... Ja, daar moeten we snel wat aan doen. Alleen, we krijgen een hele zware reeks. Maar goed, uh, die wedstrijden kun je ook winnen. Dus dat, uh, dat moeten we gaan proberen. We moeten daar geloof in hebben. John Carlos heeft nog steeds geloof. Uh, ook na de 2-1-nederlaag tegen VVV. Achteringslotte stonden ze heel lang voor. AZ, Herakles wordt niet spannend meer, hè, Andy. Nee, het lijkt er niet op, Ronald. Ik zie wel Hendrik Ruse met de arm naar rechts staan. Dat betekent dat ze naar voren moeten gaan. Maar ik heb nu de bal al zeven keer uh, breed zien uh, gespeeld worden door Herakles. Bij een 3-1 voorsprong voor AZ, 82e minuut. En nog altijd is die bal op eigen helft. Nu dan eindelijk over de middenlijn. gaat de bal naar voren, naar Douglas. Maar Douglas speelt de bal tegen Paulsen op. Wel bal over de zijlijn. Uh, leuk voor Ruud Boymans. Dat hij zijn rentree maakt in het uh, team van AZ na een hele lange Blessureperiode. Eltidor er dus uit. Balbezit uh, voor Rienstra. Goede opening naar de linkerkant. Dus kijken wat uh, die nieuwe man Gorille daarmee kan doen. Ja, niet veel. Want hij probeert bij Marcellus er langs te gaan. Dat lukt niet. En Marcellus speelt de bal dan het zeker voor het onzekere over de zijlijn. Mag Gorille de inworp overlaten aan Duarte. Kijken wie vrij staat. Er staat niemand vrij. Alles staat stil. Nou, nu dan beweging bij Armenteros. En Armenteros wordt niet uh, bereikt. Is het Maher? goede voetballer. Die de bal naar voren trapt. Naar Boymans. Eerste balbezit voor Boymans. Via Van der Linden gaat de bal over de zijlijn. Kijk weer naar die klok. 82,5 minuut gespeeld. Ja, mocht Herakles iets willen in deze wedstrijd. dan moet het echt gaan gebeuren. Heel snel. Want ja, als ik zo kijk. Dan heb ik sinds de rode kaart voor AZ geen kans meer gezien voor de Herakliden. En dat valt dan tegen als je met 11 tegen 10 speelt. En met name omdat de eerste helft Herakles zo goed voetbalde. De bal gaat over de zijlijn inborp voor Herakles. Een meter of vijf voor de middellijn. Als Martin Haar nu aan de zijkant komt om wat gegevens het veld in te spuien. Gegevens die hij krijgt van de man die vijf meter achter hem op de tribune zit. Gert-Jan van Beek omdat hij rood heeft gekregen van bossen van de Linde speelt de bal breed. Komt de bal terecht bij Te Wierik. De Wierik. Weer heel kort, maar het tempo ligt zo laag. Nu moet je echt gaan pompen richting de verdediging van AZ. Maar de verdediging is ijzersterk op dit moment. Er speelt gewoon... Uh, op uh, die uh, 3-1-voorsprong uh, zorgt ervoor dat er geen kans wordt we weggegeven. En dat lukt heel aardig. Nou, nu dan misschien als Brunst de bal heeft. Ach, slechte bal. Wordt heel makkelijk opgepikt door Klavan. AZ lijkt vrijwillend naar de compositie in de Eredivisie te er gaan. Want staat met 3-1 voor tegen akles Even terug naar vvv Nak, We hoorden eerder John Kajlsen, dat is de trainer van NAC. En dan nu Ton Lokhoff, de trainer van VVV. Is de gestolen overwinning? Nee, daar ben ik niet mee eens. Ik vraag het je. Ja, nee, absoluut niet. Uh, misschien de laatste minuten dat je 1-0 achter stond. Dat we niet in onze beste fase zaten. Dan weet je dat het heel moeilijk wordt. En dan schiet je nog twee goals binnen. Dat is, dat is heel lekker. Dat, dat, dat, ja, met vrije trappen. En dat dwing dat, dat, dat je dan ook af. Want ik vind dat wij op basis van de eerste helft. En, en tot de 1-0 van NAC. Ja, dat wij het beste van het spel hadden. En de beste, en de beste kansen hadden. Alleen, we waren de laatste weken heel effectief. Vier goals bij de Graafschap, drie tegen Heracles, de kansen die we kregen. En vandaag hebben we minimaal net zoveel gehad. Alleen, eh, zeker het eerste uur, eerste vijf kwartier, scoorden we niet. En we hadden net voor rust een 100% strafschop strafschap moeten hebben. En die hebben we wederom niet gekregen. Maar oké, okay, dat gebeurt gebeurd en, en kan alleen maar complimenten voor mijn ploeg. Ja, die ook na de 1-0 van NAC, waarin we niet goed speelden, ja, wel ongelooflijk bleef knokken. En daar eh, hebben we het mee afgedwongen. Terug naar de wedstrijd. Uh, er zat wel een behoorlijk verschil hè, tussen de eerste en de tweede helft. Uh, stond je ervan te kijken, je zegt na de goal van Forstermans, dat jullie het zo uit handen gaven? Nee, je tracht wat wisselingen toe, toe te passen. Ik zag ook wel dat er wat kracht, uh, wat kracht wegging bij spelers. Er waren toch voor de wedstrijd ook een aantal spelers met pandjes. Er waren ook een aantal spelers die wat, die wat diarree hadden. Dat, dat is geen excuus, maar dat, dat was gewoon zo. Verkeerd gegeten? Nou ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Dat, dat weet ik niet. Maar een paar spelers voelen zich niet helemaal, uh, helemaal top. Maar ja, ik heb ook gezegd, gaat, je gaat gewoon door tot het gaatje. En, en, en je moet gewoon, je hebt geen keus. En we kunnen ook maar drie keer wisselen. En Bergers moest er in de rust al uit met, met een blessure. Nou, gelukkig hebben ze dat, uh, ondanks misschien dat het laatste 20, 25 minuten niet goed was... zijn ze wel beloond voor het eerste uur. Je schetst het wedstrijdbeeld en je zegt, nou, ik vind geen gestolen overwinning. Had je er nog wel geloof in, zo'n acht minuten voor tijd van uh, dit komt goed... of dacht je van, nou, ik weet het niet? Nee, maar dit is wat anders. Dit is wat anders dan stelen. Uh, als ik eerlijk ben, nee. Uh, je weet altijd dat een bal goed kan vallen, dat de 1-1. Daar hoop je dan nog op met, met een vrije trap of nog een, nog een aanval of een schot... dat verrichting verandert of wat dan ook. In die fase speelden wij natuurlijk niet als beste voetbal, dat, dat, dat heb ik ook gezien. En, en, en dan kan NAC ook via het positiespel nog... nog naar de 2-0-0-2 gaan, bij wijze van spreken. Maar ja, oké, okay, dan, uh, dan zit het even mee en dan krijg je nog twee goals. Maar nogmaals, uh, op basis van de hele wedstrijd... Ja, vind ik dat wij zeker niet hadden, hadden mogen verliezen vandaag. Ton Lokhoff, na de 2-1-overwinning van zijn ploeg VVV op NAC. En bij NAC was er de terugkeer van Noordem Bukhari. Het was bijna een hele mooie terugkeer, maar bijna telt niet. Nee, uh, zo te zien niet. Uh, ik denk, uh, ja... Ik denk dat je gewoon hier uh, ja, minimaal uh, wel een punt verdiende. Maar als je 1-0 voorstaat en de uh, tweede helft controleert. En 1 helft was wat minder. Maar ja, en dan krijg je twee spelervattingen en, uh, ja, en dan verlies je gewoon die wedstrijd. Hoe was het om, uh, ja, om... Je bent al een tijdje terug bij de club. Maar nu ook weer uh, aan het spelen toe. Hoe, hoe was dat? Ja, het heeft een tijdje geduurd. Maar ja, het, was, uh, het voelde als weer als thuiskomen. Je bent weer terug in het land. En uh, ja... Ik heb uh, een maand lang meegetraind. Ik ben fit. En, uh, ja, ik hoop er zo snel mogelijk weer aan het spelen te komen. Maar, ja, ik, uh, het duurde een maand voordat ze me vrij hebben gegeven. En, uh, ja, en nu uh, kan ik gelukkig spelen voor En daar ga ik alles aan doen om uh, zo goed mogelijk uh, te bewijzen. Ja, het leek er ook op als je er echt zin in had uh, en lang op had gewacht. Want het begon een stuk beter te lopen toen je erin kwam. Ja, ik, ik doe gewoon mijn best en ik probeer uh, het team en de club gewoon te helpen. En, uh, ja, als, uh, als ik een steentje bij kan dragen, dan, uh, dan doe, dat, daar doe ik alles voor. En, uh, ik ben gewoon een voetballiefhebber en ik uh, wil gewoon spelen. En, uh, en dat is uh, wat ik graag wil doen. Maar in tegenstelling tot de Bokkari van een paar jaar terug... Uh, word je nu denk ik gezien als ervaren kracht. Ja, je wordt ook ouder. <laughs> Gelukkig ook wijzer. Dus, uh, <laughs> maar uh, ja, uh, maar die de, zulke spelers heb je ook denk nodig in je team... En, uh, het is ook om de, omdat je ook uh, ja, veel hebt meegemaakt en je weet uh, wat er ver, verwacht wordt om, uh, om deze, west, deze potjes te spelen. En, uh, ja, en het belang is natuurlijk al uh, groot en, uh, ja, en nu moeten wij gewoon uh, ja, alles eraan doen om, uh, ja, om punten te pakken. feit is wel uh, dat je nu bij een club zit die wel in de problemen zit als je kijkt naar de ranglijst. Ja klopt, uh, vooral nu VV heeft gewonnen, dan uh, geloof dat ze uh, dat we gelijk punten komen en ja... Uh, yeah, uh, Kijk, wij moeten gewoon uh, omhoog kijken. We moeten gewoon punten zorgen te, te pakken nu. De, want we hebben een lastig programma, denk ik, nu uh, deze maand, geloof ik. En, uh, ja, en daarna moeten we, ja, moeten we zorgen dat we gewoon uh, goed blijven spelen. En elkaar, uh, elkaar helpen en uh, ja, aan doorgaan om, uh, om gewoon overal uh, ja, dan maar bij de grote clubs uh, punten te pakken. Bukhari tegen de herde visie, dat klinkt toch wel lekker? Ja, ik denk dat dat wel als uh, muziek in, in je oren klinkt, denk ik. Noordem Bukari, hij speelt bij NAC en zijn ploeg verloor met 2-1 van VVV. Welispaar pas heel laat. Het begon allemaal heel leuk bij AZ Herakles, maar volgens mij de bekende nachtkaars en die. Ja, het is niet meer leuk, Ronald. Het is uh, afwachten tot Ruud Bossen voor, het laatste keer, voor de laatste keer gaat uh, fluiten. Dat is uh, een minuutje weg, want we zitten in de 90 ste minuut. Nou, er komt er nog wat extra tijd bij, dus laten we zeggen nog vijf minuten te gaan in deze wedstrijd. 3-1... AZ. Onbegrijpelijk dat de Het lijkt echt alsof zij met 3-1 voorstaan. De manier waarop er in de tweede helft met een man meer gevoetbald is. Natuurlijk, AZ verdedigt uitstekend. Maar ik zie weinig mogelijkheden om iets te forceren. De, de pogingen daartoe. Door Heracles. Het wordt gewoon niet goed gevoetbald. En als het dan niet lukt, dan zou je zeggen... ram die bal dan een paar keer naar voren in het strafstopgebied. om te proberen of Armeteros of uh, uh, bijvoorbeeld Everton de bal kan koppen. Nu een vrije trap. Een meter of vier over de middellijn voor Herakles. Bruns doet het nu wel. Ramt hem richting Everton. Everton wint het, komt nu wel. Maar dan is het Klavan die de bal wegkopt. Uh, opgevangen door Duarte. Duarte wordt van de bal afgelopen door Marcellus. die een goede wedstrijd speelt als rechtsback. Speelt de bal over de zijlijn. Via Duarte. En dan gaan we zo dadelijk van de vierde man uh, zien hoeveel minuten we erbij gaan krijgen. Meneer Kamphuis uh, zet het bord met vier uh, uh, omhoog. En zegt we gaan vier minuten minimaal uh, erbij trekken. Ja, ik luister even naar de speaker. Maar die zegt precies hetzelfde. Dus daar hoeft hij niet naar te luisteren. Uh, we gaan uh, met Gert-Jan van Beek op de tribune. Mooi shot daarvan. Naar de laatste vier minuten van deze wedstrijd. Die eigenlijk al lang gespeeld is. 3-1 AZ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 you know Anastasia en dan in die houtkamp. Een kleine overgang. Het, is, uh, het begint allebei met AN. Het is uh, nog altijd 3-1 voor uh, AZ. Net een aardig hoogstandje van uh, Ruud Boymans. Hij deed het uh, heel aardig, maar de bal kon gevangen worden door keeper Pasveer die drie keer verschalkt werd. 1-0, Palsum, 2-0, Altidoor. 3-0, een wereldgoal van Maher. En 3-1, penalty voor Heracles. Overtoon, rode kaart gezien voor viergever. gever opzettelijk Hens. En verder in de tweede helft heel weinig. En dus Fluitbossen, voor het laatst. En AZ, koploper in de heren-divisie. wint met 3-1 van Heracles uit Almelo. Dat is de zesde nederlaag in zeven uitwedstrijden behaald. En dat is niet iets om trots op te zijn. Men zal niet gelukkig zijn. 3-1 heeft toch meer ingezeten. Als je de tweede helft, groot gedeelte met de man meer speelt. En dan zo weinig kansen weet te creëren. 3-1 AZ wint verdiend van Heracles uit Almelo.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 was dat van Whelan. Voetbal, langs de lijn. Bayern München raakt in de Bundesliga steeds verder achterop in de titelrace. Bayern verloor de uitwedstrijd bij Bayern Leverkusen met 2-0. Arjen Robben speelde de hele wedstrijd, maar hij leek alleen voor rust een beetje... op de speler die Oranje met twee doelpunten na een zege op Engeland leidde. Voor de trainer Joep Heinkens was de nederlaag extra pijnlijk... want de opvolger van Louis van Gaal werkte vorig seizoen nog bij Leverkusen. Koploper Borussia Dortmund vergrootte de voorsprong op Bayern... door Mainz met 2-1 te verslaan. Dortmund streef geschiedenis... want nog nooit eerder won de ploeg acht competitieduels op een rij. Stuttgart won met 4-0 bij ASV... en het was de eerste uitzege in ruim vijf maanden. Augsburg pakte bij Hannover een kostbaar punt in de strijd tegen degradatie. Het werd 2-2. En dan Freiburg, schalke dat werd 2-1. Schalke speelde zonder Klaas-Jan Huntelaar. Aan kop Dortmund met 55 uit 24. En dat zijn er zeven meer dan Bayern München. Dat heeft er 48 uit 24. Borussia Mönchengladbach is derde, heeft er 47, maar dan uit 23. En Schalke heeft inmiddels 11 punten achterstand op Dortmund, want Schalke heeft er 44. Dan de Engelse Premier League, daar sprong de wedstrijd tussen Liverpool en Arsenal eruit. Arsenal won met 2-1 door weer twee treffers van Robin van Persie. Arjan van der Horst in Engeland, was dat een verdiende zegen? Nee, helemaal niet. Want Liverpool was duidelijk de betere ploeg. Zeker in de eerste helft. Uh, creëerde meer kansen. Hadden wel heel veel pech. Deer de Kuit uh, raakte de paal. Deer de Kuit miste een penalty. Deer de Kuit miste de rebounds bij de penalty. En ook Suarez miste een aantal goede kansen. En toch wist uh, Arsenal te winnen. En dat kwam ja, door weer van Persie, die in bloedvorm is... die uh, al in de eerste helft de gelijkmaker scoorde en in de blessuretijd uh, dan uh, de winnende treffer. En zo werd het toch 2-1 uh, voor Arsenal. Ja, je hebt het een paar keer al over de Kuit gehad... maar allemaal dingen, uh, hij miste dit, hij deed dat verkeerd. Uh, heeft hij ook nog goede dingen gedaan? Nou, hij creëerde heel veel kansen en, en, en had ook een aantal goede doelkansen. Nou, er was een belangrijke rol ook weggelegd voor de uh, keeper van Arsenal. Die hield veel doelpunten tegen. Ik denk dat hij niet echt een slechte wedstrijd speelde... maar ik denk ook dat hij niet graag aan deze wedstrijd herinnerd zal worden... want ja, er was veel pech en zeker met die gemiste penalty... is dit vooral een wedstrijd die hij zo snel mogelijk zal willen vergeten. Ja, nou kan ik me van vorige week Arsenal herinneren. 2-0 achter tegen Tottenham Hotspur. Uiteindelijk winnen ze met 5-2. Nu eh, 1-0 achter, 2-1 winnen. Wat is er met die ploeg? Ja, en ook niet echt des Arsenals. De zeer een kwaliteit die je bij een ploeg als Manchester United zou verwachten... Grote overeenkomst tussen beide wedstrijden natuurlijk Van Persie. Eh, vorige week scoorde hij een keer, vandaag scoorde hij eh, beide doelpunten. Dit seizoen alleen al heeft hij 31 doelpunten gescoord voor Arsenal. Waarvan 25 competitiedoelpunten, een ongelooflijk aantal. Ze hebben nog 11 wedstrijden te gaan, dus dat zal ongetwijfeld oplopen. Maar ja, ook Van Persie moest toch wel toegeven dat ze vandaag heel veel mazzel hebben gehad. Ja, hij zei er ook nog wat over na afloop achterstaan en toch winnen. Je moet hier vandaag achter en dan niks want we hebben het To be om te zijn. Liverpool speelt veel beter. Maar ik vind het niet erg, om te Weet jij nou al of hij zijn contract gaat verlengen? Nou, er is in zoverre duidelijkheid dat er voorlopig niet onderhandeld wordt over een nieuw contract. Uh, coach Wenger heeft al meerdere malen gezegd dat hij er alles aan zal doen om Van Persie te houden. De Nederlander zelf ja, die houdt duidelijk nog uh, alle opties open. Uh, zijn contract loopt af in 2013. Nou, eind vorig jaar werd er nog onderhandeld tussen Van Persie en Arsenal... over een nieuw contract. Maar de aanvaller heeft toen besloten uh, de onderhandelingen uit te stellen... tot na de competitie. En ik vermoed dat het een hele nerveuze zomer zal worden voor Arsene Wenger. Ja, Manchester City won van uh, Bolton Wanderers 2-0. Uh, is het net zo makkelijk als die uitslag doet vermoeden? Uh, in zekere zin wel, het was geen spetterend voetbal, maar wel heel efficiënt. En ja, Man City begint zo echt op een kampioen te lijken. Uh, ze hadden ook wel een beetje mazzel, eigen doelpunt. Uh, later uh, ook een doelpunt van de Italiaan Balotelli. Ja, en nu staan ze toch wel uh, netjes vijf punten los... van de nummer twee Manchester United... die morgen een hele lastige wedstrijd gaat spelen... tegen Tottenham Hotspur, de nummer drie. Ja, Mancini, de coach van Man City, heeft gezegd... ja, we hebben nog elf wedstrijden te gaan... en ik ga ervan uit... Dat we er zeker tien winnen. En die ene, ja, dat wordt te beslissen. En dat is het rechtstreekse duel volgende maand tegen Manchester United. Verder nog iets opvallends vanmiddag? Ja, één opvallende uitslag. Chelsea ja, verliest van West Bromwich. 1-0. Ja, nauwelijks opvallend met meer, <laughs> nauwelijks opvallen meer, maar toch is het een unieke uitslag. Want nog nooit eerder had West Bromwich Chelsea verslagen in de Premier League. Maar ja, het toont wel de crisis aan bij Chelsea. Uh, hebben niet veel meer gewonnen sinds afgelopen december. Zakken weg. Arsenal heeft ze ingehaald op de ranglijst. Missen nu ook een beetje de aansluiting met die belangrijke top vier, hè, want die toegang geeft uh, tot de Champions League. En er is openlijk opstand binnen de spelersgroep uh, tegen de coach van Chelsea twee weken geleden, waar de eigenaar ook van Chelsea bij was, Roman Abramovic, Lempaar, die openlijk zijn coach aanviel. Ja, dus echt uh, een lekkere sfeer in de kleedkamer is het niet bij Chelsea. Arjan ah, van der Horst, die uh, uit Engeland uh, dit meldde en... Manchester City aan ziet daar 66 uit 27. Manchester United, 61 uit 26. Als tweede Tottenham Hotspur, 53 uit 26. Dan Arsenal, 49 uit 27. En Chelsea, vijfde met 46 uit 27. Dat zijn 20 punten minder dan Manchester City. Morgen nog de topper tussen Tottenham Hotspur en Manchester United. Dan in Spanje, Barcelona, Sporting Grigon 3-1 met doelpunten van Iniesta, Keita en Xavi. Barcelona zonder de Messi, want die was geschorst. Rayo Vallegano tegen Racing Santander, 4-2. Real Mallorca Osasuna, 1-1. Getafe Malaga, 1-3. Van Nistelrooy op de bank bij Malaga. Matthijs speelde wel. Sevilla ja, tegen uh, Atletico Madrid. Dat is een tussenstand 0-1. Dat duel is om 10 uh, uur begonnen. en Het is inderdaad nog steeds 0-1. Morgen speelt Real Madrid thuis tegen Espanyol. Real gaat op net 64 uit 24 aan kop. Gevolgd door Barcelona 57 uit 25. Valencia is op een straatlengte achterstand. Derde 40 uit 24. Dan de Italiaanse Serie A, twee wedstrijden. Palermo, AC Milan 0-4, met drie goals van Ibrahimovic. En juventus Kievo is afgelopen 1-1. Stand aan kop. Uh, even kijken, AC Milan, uh, 54 uit 26. Juventus heeft er nu 51 uit 25, is daarmee tweede. Udinese en Lazio Roma... Uh, delen de derde plaats met 45 uit 25. Dan nog België, KV Mechelen verloor daarvan AA Gent 0-2... Lokeren-Westerlo 4-0, Kortrijk-Racing-Genk 3-2... STVV tegen Zultenwaardigem 1-0, Bergen-Beerschot 4-2... en Leuven-Liersen 0-0. Anderlecht gaat een kop met 60 uit 27... gevolgd door AA Gent 53 uit 28, Clubbrugge 52 uit 27. En bij de eerste drie staat een sterretje... dat betekent dat ze naar de volgende finale ronde gaan... Cerkelenbrugge heeft uh, de vierde plaats met 46 uit 27. Standaard 45 uit 27 is vijfde. Morgen nog Clubbrugge tegen Standaard en Anderleg tegen Cerkelenbrugge. Je hoeft niet naar huis vannacht. Wat goal! De eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. We beginnen met AZ Herakles. 3-1 was was 2-0 door Paulsen en Altidor. 3-0 werden door Maher. En 3-1 door Overtoom uit een strafschop. AZ-speler 4 geven werd na bijna een uur. 56 minuten was het. Uh, met rood van het veld gestuurd vanwege een hensbal. Vandaar die strafschop van Overtoon. ADO Den Haag tegen Heerenveen 0-0. En ADO was niet rouwig om die uitslag. Titelkandidaat Heerenveen wel. Zo liggen de verhoudingen tegenwoordig. Een gelijkspel tegen Heerenveen wordt als het maximaal haalbare gezien voor ADO. En dat viel ook de coach van Heerenveen, Ron Jans, op. Ja, in de rust heb ik ook gezegd, van, uh, zo moeten we het hebben. Een tegenstander die thuis speelt, die eigenlijk wil winnen... maar die uh, ja, zich terugtrekt op, op eigen helft en uh, ja, toch op de counter speelt. Alleen uh, ja, in de tweede helft veranderde dat uh, beeld... want uh, hadden wij toch uh, moeite met, uh, met de passie van Ado. En uh, wij gingen zelf ook zo uh, spelen met veel uh, lange ballen en duels... Uh, terwijl uh, ja, dan, we moeten de bal dan gewoon laten lopen. En dat is ook weer een leerschool denk ik. Heer de Veen kwam voor het eerst dit seizoen niet tot scoren. De uitleg komt van aanvaller Luciana Marsing... Waar het aan lag, uh, ja, we kwamen niet echt doorheen. En als we doorheen kwamen, ik denk dat we twee, drie kansen hebben gecreëerd. Gingen ze uh, ja, niet erin, dus dat uh, is jammer. ADO kon wel een opkikkertje gebruiken na de 4-0 nederlaag vorige week tegen NAC. De trainer Maurice Stijn was gebrand op Revanche. We hebben ook de groep uh, voorgelegd van als je zo aan zo'n wedstrijd begint... als je zo de punten weggeeft, dan, uh, dan roep je heel veel ellende over je af. Uh, pers die... Uh, die, uh, die dingen gaat zoeken, supporters die zich gaan horen. En uh, nou, dat kun je maar op één manier uh, uh, tegenspreken. En dat is gewoon uh, in ieder geval je stinkende best doen. En dat hebben de spelers gedaan. RKC Excelsior eindigde in 1-0. De goal viel voor rust en was van Castillon een belangrijke overwinning... voor een RKC dat zich stevig in de middenmoot nestelt. En dus is de trainer Ruud Brood tevreden. Ja, heel gelukkig met de punten. 1-0. Uh, je kan heel veel positieve dingen opnoemen. Maar we hebben wel uh, met z'n allen zo gezeten van het was heel moeizaam. En uh, we moeten ons er nog overheen zetten dat, het inderdaad dat we inderdaad hebben gewonnen. Want daar, dat is het doel. Maar we hebben toch wel uh, te veel laten liggen. En ook in, uh, in bepaalde arbeid. We hebben wel arbeid geleverd, maar niet altijd nagedacht over bepaalde situaties. Dus daar ben je ontevreden over. Ja.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 vvv Nak eindigt in 2-1. Alle goals vielen naar rust. Het werd eerst 0-1 door Forstemans. Forstemans, zult u zeggen, die is toch van VVV. Klopt, hij schoot een eigen doel. 1-1 werden door Cullen en 2-1 door Yoshida. Nak gaf de wedstrijd in de laatste vijf minuten uit handen. Bij de 1-1 ging Nak doelman ten rouwelaar in de fout... en toen zag coach Karelsen daar ook nog meteen de 2-1 overheen komen. Nou, Ik vond niet eens dat wij verslag waren. Alleen uh, dat volgende moment komt er heel snel uh, uh, achteraan. Dus... We hadden niet eens tijd om van slag te raken, dus uh, ik weet ook niet of de vrije trap was, uh, die tweede. Maar goed, uh, ja, al met alles zit natuurlijk een tegenvallen, want uh, nogmaals, je controleerde de wedstrijd en uh, het was eigenlijk gewoon uitvoetballen. En dan dit. Noorden Moukari speelde zijn eerste wedstrijd na zijn rentree bij NAC. Een echt gelukkige terugkeer werd het dus niet. Conclusie is na deze wedstrijd zelfs dat NAC 14e staat en diep in de problemen zit.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 Ton Lokhoff zag zijn ploeg VVV voor de vierde keer op een rij winnen. En dat tegen zijn oude liefde, nak. Het was voor Lokhoff dus een bijzondere avond. Ik ben een nakker, heeft daar gespeeld, hij heeft er alles gedaan. natuurlijk en, en ik gun die club, en zeker ook John Kaars, ze gun ik alles. Alleen uh, vandaag uh, gunde ik mezelf net iets meer. En, uh, en niet alleen mezelf, maar gewoon. Dus je poot, dus heel de ploeg. Jongens, werk te hard en, uh, en klaar. En, uh, en daar, ben ik, daar ben ik erg blij om. Dat was Ton Lokhoff en dat geeft de volgende stand. AZ gaat een kop, 49 uit 24. PSV is tweede, 48, maar dan uit 23. FC Twente, derde, 45 uit 22. Heerenveen heeft er ook 45, maar dan uit 24. Dan Ajax, vijfde, 43 uit 23. En Feyenoord is zesde, 41 uit 23. En dan onderin, vier ploegen met 25 punten. FC Utrecht, NAC, ADO en VVV. Maar FC Utrecht heeft nog een wedstrijd te goed. Morgen thuis tegen NEC... FC Utrecht heeft er 23 gespeeld. NAC, Ado en VVV hebben er allemaal 24 gespeeld. Dan 17e en voorlaatste, dat is de Graafschap. 16 punten uit 22 wedstrijden. We hebben nog een wedstrijd te goed morgen tegen Vitesse. En bovendien uh, heeft de Graafschap nog een uitwedstrijd tegen FC Twente. Te goed, die moet nog worden ingehaald. Excelsior is laatste. 15 punten uit 24 wedstrijden. Morgen, dus om half één, Vitesse de Graafschap. Om half drie, Ajax Roda en Feyenoord Groningen. En ook nog FC Utrecht tegen NEC. En om half vijf, de topper PSV FC Twente. En dan gaan we nog even terug naar de wedstrijd van vanavond, die laat eindigde. Dat was AZ Herakles. Het werd 3-1 met een schitterende goal van Maher, de derde van AZ. En hij praat met Jeroen Gruter. Weet je van tevoren wat je gaat doen? En dan heb ik het natuurlijk over de goal. Ja ik, zag de, ja, ik kreeg een goede bal van Nick Viergever, nam hem aan... en uh, zag de keeper voor de goal staan. Dus uh, toen dacht ik, ja, één ding en dat is schieten. Ja, schieten, loppen. Ja, dat is hetzelfde. Schieten, loppen. Dus ja, ik zag hem voor zijn goal staan en ik uh, chipte hem erover in. Wat een heerlijk gevoel moet het dan zijn... het moment dat die bal in de lucht is. Dat duurt ongeveer een seconde voordat hij uh, erin gaat. Ja, klopt. En uh, je ja, zat wel even te kijken van... gaat hij erin, gaat hij niet in. Dus uh, geluk ging hij erin en dat uh, was een prachtig goal. Achteraf ook een uh, belangrijke goal... Hoewel het er op dat moment helemaal niet naar uit zag. Ja klopt, we stonden drie naar voren. We maken er drie een en dan uh, spoor je met tien man. En dan is het heel moeilijk. En dan, uh, gelukkig sta je dan drie een voor, niet twee een. Had je het gevoel dat het nog lastig zou worden in die slotfase? Of hadden jullie de zaak toch voldoende in handen? Nou ja, je, ja, je dacht uh, als je met tien man is, altijd anders dan uh, met elf man. Kreeg tien man hun score een penalty, dan hebben ze er vertrouwen in. En uh, ja, dan gaan hun op de aanval. En uh, gelukkig stonden toen al drie een voor dan. En als het twee een was, was het hele andere wedstrijd geweest. Zeg wel wat over uh, de manier waarop jullie voetbal op dit moment. Hè? Dat je eigenlijk toch niet in de problemen komt, ondanks het wegsturen van 4G. Ja klopt, we kwamen ook niet meer in de problemen. Ze hebben ook weinig kansen gehad. En wij maken juist ja, de kans op uh, ja, de, momenten, de goede momenten. En dan scoren we gelijk. Maar Herren van AZ, dat dus met 3 1 won van Herakles. En voorlopig weer even aan kop gaat. Met 49 punten, eentje meer dan PSV. PSV speelt morgenmiddag nog tegen FC Twente. Pas om half vijf, dat is de topper van de week, kun je zeggen. De nummer 1 tegen de nummer 3. Nou ja, 1 was PSV, want ze zijn inmiddels dus ingehaald door AZ. Verder nog uh, die andere voetbalwedstrijden die ik er straks al noemde. En de wereldbeker schaatsen in Heerenveen. En A, ah, er is weer hockey. Amsterdam tegen Pinoké morgenmiddag. De komende uur is er nog uh, met het oog op morgen. Max van Wezel presenteert. En morgenmiddag langs de lijn is er weer om 2 uur met Twan en Tom. Tot dan. van 12 tot 2 Radio 1 Echte Jannen. De zinderende show van Pound met Jan Roos en... Ikzelf. Jij ja, ik moet het en zeggen. Daar ja, Dan doen we dat. Nou, we doen nog een keer. wel hebben het einde van het weekend. Start zijn van een nieuwe week. Zondagnacht van 12 tot 2 Radio 1 Echte Jannen. De zinderende show van Pound met Jan Roos en Jan Heemskerk. Luister en wees geen Johan. Radio 1. Het ja. nieuws